Maar als het wel kan, laat ik de te staan en pak ik de fiets. Extra beweging zit al in de kleine dagelijkse dingen. Kijk voor tips en informatie op reumafonds.nl. Bewegen helpt bij Reuma. In gesprek op 2 de Britse psycholoog Kevin Dutton over medogeloze psychopaten. En die zijn overal, misschien wel naast u op de bank. Hoe herkennen we psychopaten en wat kunnen we van ze leren? Kevin Dutton, vanavond rond 12 uur in gesprek op 2 op Nederland 2. Dit is Radio 1 KRO NTR VPRO. Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Belo. Goedenavond, mensen blijven rustig zitten. Boor of zaag niet in uw sociale huurwoning. Ik zeg altijd maar, oost-west, asbest. Goedenavond, straks onzichtbaar beeld op de radio. Daarvoor gaan wij op zoek naar de perfecte tomaat. Maar nu eerst Hui. Nu is het zes jaar geleden. Ik weet het nog heel goed. Hui, een Chinees jongetje van acht... werd binnen hele korte tijd symbool van ons asielbeleid. Hij zat samen met zijn moeder Xiu in de cel, omdat ze het land uit moesten... terwijl Hui hier geboren was en volledig ingeburgerd was. Het werd een zaak zoals vorig jaar de Mauro-zaak. Alle media stortten zich erop. Er stak een storm van protest op. En uiteindelijk resulteerde dat in het generaal pardon. Nu is het zes jaar later en je zou denken... alles met Hui en zijn moeder Xiu is opgelost. Maar is dat ook zo? Marielle Beers trok op met verslaggever Jonneke van Weerst, die de zaak Huy vanaf het prille begin volgde. En de vraag is natuurlijk: gaat de zaak zich herhalen? Dat zal toch niet. We gaan luisteren naar: hoe is het met Huy? Ik was de dag daarvoor net bij haar geweest in Vught. Het kwam op zich niet onverwacht. Het zat eraan te komen, die detentie. Er was een beetje de sfeer van laat maar komen, maar ik hoorde wel een voicemail dat uh, de spanning er ook wel goed in zat. U heeft één nieuw bericht. Hallo Janneke, ik wil even zeggen, vandaag word ik naar vreeming verwaard gebracht. We waren dus voorbereid dat het ging gebeuren. En zegt radioverslaggever Janneke van Weerst, die de zaak Hoei in 2006 aan het rollen bracht. Ik heb toen gelijk de school gebeld en gezegd, het is zover. En de school riep, wat moeten we doen, wat moeten we doen? En toen heb ik gezegd, nou... Uh... Groot spandoek op de school hangen, <laughs> paroolbellen, trouwbellen, dat soort dingen. En ze zijn als een gek dat gaan doen, al die mensen, want ze, ja, ze, waren, ze waren heel betrokken. En via de reportage die ik toen gelijk daarover weer ben gaan maken... dat zij allemaal bezig waren met uh, actievoeren. Um, nou ja, die kwam dus op de landelijke radio bij ons. En dat werd weer gehoord door Sipki Han En die belde mij smiddags. En die vroeg om uitleg. Die zegt, hoe kan dat nou, kind in een gevangenis en zo... Dus nou, ik heb hem dat kort uitgelegd. Uh, ik had er geen idee van wat hij ging doen hoor. En toen, uh, s'avonds, toen ik uh, eten aan het klaarmaken was, toen, uh, kwam de bovenbuurvrouw ineens naar beneden. en die riep: uh, Sebke-Jan is aan het huilen op de TV over jou. Hoei! <laughs> nou, en. Ik, ik had nog nooit van Erik Heel Boulevard gehoord, zo ongeveer. Maar uh, ik dacht, nou, kan ik kwaad. Maar dat het zo'n uh, zo gang zou nemen, dat had ik niet vermoed. Nee. Ook niet durven hopen. Want dat was natuurlijk, eigenlijk was het. De timing was fantastisch. Vlak voor de verkiezingen. En. Uh, nee, het was, uh, het was helemaal geweldig wat dat betreft. U bent rechtstreeks verbonden met de school van Hoei. De Olympia-basisschool in Amsterdam. HUI. ...is vandaag niet op school. Hij zit in de cel samen met zijn moeder. Hoe voel jij je nu dat je daar zit? Eh, uh, En een kind dat niets of niemand iets heeft misdaan in de gevangenis... ...ja, dat kan niet. Een kind van negen stop je niet in de cel. Niet hier in Nederland. Het is belachelijk. Kool minister Verdonk is gearriveerd in onze studio in Den Haag. En ik ga nu met haar praten... ...over het achtjarige Chinese jongetje, Hui. Maar het vreemde was... Het stond namelijk helemaal niet meer op de agenda. Uh, Defense for Children had wel een actie gehad over geen kind in de cel en zo... maar dat had eigenlijk allemaal weinig gedaan. En overal waar je nu dat onderwerp aankaart, zei iedereen... ach joh, weten we toch al lang, weet je, het is toch niks nieuws? Want het moet altijd nieuws zijn. Maar ondertussen wist ik en voelde ik en hoorde ik... dat in, in Nederland mensen geen idee hadden dat dit gaande was... Gelukkig wist uh, Sipkian ook niet dat het geen nieuws was. Dus die ging er gewoon mee op RTL Boulevard. En toen ineens hoorde de rest van Nederland het. En toen heeft het, uh, ja, heeft het heel veel gedaan. En toen heeft Defense for Children ook weer die actie uit de kast gehaald. Toen had alle Kamerleden de actie iedereen uitspraak. Toen had ineens iedereen het erover. En ja, dat is heel gek. Want het is natuurlijk wat je, wat je heel graag wilt. En tegelijkertijd merk je ook dat er een, een hele rare dynamiek. Uh, uh, in gang gezet wordt. Maar ik kwam in een rare positie. Omdat ik aan de ene kant natuurlijk gewoon verslaggever was. Maar aan de andere kant werd ik ook een soort woordvoerder van. En ik dacht ook, ik moet ze ook in bescherming nemen... tegen die, uh, dat hele gekke circus wat nu losgaat. Wat kun je wel doen, wat kun je niet doen? En ze keken overal naar mij. Van, moeten we dit doen, moeten we dit niet doen, moeten we dit wel doen? Toen ze in de gevangenis zaten en de afro zei... mogen wij banners op de televisie met uh, de foto van Hoei en zijn naam... En, uh, dat soort. Toen dacht ik, ja, moet ik... En dus ik heb het toen wel gevraagd. Ik weet wel dat... Uh, ik heb toen aan Sjoe gevraagd. En die zei, ja, ik weet het niet. En hoe hij zei toen van, ik vind het wel goed, hoor. Het mag. En toen, <laughs> toen dacht ik, nou ja, het moet maar. Want wat heb je te verliezen? Go for it, weet je wel. En dat, uh, nou ja, dat, uh, achteraf is het goed geweest. En ik ben heel blij dat het uiteindelijk voor hun persoonlijk ook goed heeft uitgepakt. Zes jaren zijn er inmiddels verstreken. Het achtjarige schooljongetje is nu een puber geworden uit Driehaven en zijn moeder heeft samen met haar nieuwe vriend een zoontje gekregen. Ik zoek het gezin op in een huurwoning in Amsterdam-West. Hoi! Hey, Hoi! Hey. Echt hey, heel verlegen. Jason! <laughs> Terwijl de driejarige Jason ons geen moment uit het oog verliest, probeer ik met we een gesprek aan te knopen. ...en erachter te komen hoe het met hem gaat. En of die moeilijke tijd ook sporen heeft achtergelaten. Uh, Goed, hoor. Ja? Denk je er nog wel eens aan terug, aan die tijd? Uh, niet echt. Het valt heel erg mee, in ieder geval. Nou, tenzij iemand erover begint, dan denk ik er wel over terug. Nou, maar... Zoals ik dus nu. Ja. Het ja. valt op zich wel mee. Ik heb er nooit echt hele... Ik heb er nooit slechte herinneringen van of zo. Ik heb er ook geen trauma's van of zo. Had jij wel door wat er aan de hand was? Eh, uh, half. Want ik weet dat mijn, dat mijn moeder, uh, toen we daar in het zijn zoeken dat het niet zo fijn vond. Dus, dus als mijn moeder verdienen was, vond ik het ook niet zo leuk. Maar ik wist ook. Ik, ik wist er eigenlijk niet zo heel veel van. Ik, ik wist toen klein was voor mij iets alleen iets over China. Van dat we daar misschien heen moesten en verder niet echt veel. Wij praten af en toe wel, maar. Uh... Uh, goeie, uh, ja leven nu niet zo, niet zo graag praten, maar hij zei ja het is voorbij, het is al voorbij. En nu hebben wij nieuwe, nieuwe, nieuwe tijd en dan doen wij nieuwe, nieuwe dingen wat wij nu doen. Wat ik echt nog goed kan herinneren is dat ik in een kamer zat. Uh, waar wel de deur op slot werd gedaan en ook werd gedaan uh, tijden. En mijn vri een vriend van me, uh, Kevin, um, die zat aan de andere kant, aan de kamer aan de overkant... en toen gingen we briefjes op de, op de raam plakken... Dat we, elkaar gingen, dat we zo met elkaar konden praten. Het gaat goed met me, maar ik ben blij dat ik niet meer in de gevangenis zit. Dat vertelde de achtjarige Hoeie ons vanmiddag. Dit weekend kwam hij vrij nadat hij samen met zijn moeder... bijna een maand opgesloten had gezeten in een detentiecentrum. Ik voelde een soort... dat ik helemaal opgesloten werd en zo. Wat ga je nou doen? Ga je naar school? Ja. ja, heel graag wil ik dat. Ik kan wel terug in dezelfde klas, ja. Nee, ik moest wel heel veel citos inhalen. Wat is je broertje Jason? Wat is hij nu aan het doen? Hij speelt een spelletje op de computer. Is het Angry Birds, of niet? Um, Met die vogeltjes. Half. Het is iets Chinees, maar... Ik ken het niet echt. Nee, ik kan ook niet goed Chinees lezen, hoor. Eigenlijk... Vrijwel niks. En jullie kijken veel Chinese televisie? Dat, dat kijk... zijn alleen maar ouders. Oh ja, en wat kijk jij dan? Ik kijk gewoon Nederlandse televisie. Hij voelt wel heel erg Nederland. Hij is helemaal niet, uh, niet Chinese jongen achter. Hij is alle. G gewoonte is heel Nederland. Ik wil hem iets proberen, veranderen of iets. Chinese manier te leren, maar dat lukt niet. Dat <laughs> lukt niet. Hij, hij is zo uh, Nederland, hij houdt van. Uh, spaghetti eten, aardappelen, maar ik niet. Dus hij hek op, op pizza, dat soort dingen. Uh, ja, wij zijn niet zo erg, wij zijn echt goed op uh, rijst en zo, dus ja. Yeah. Er is in de tijd enorm veel over jullie heen gekomen. is foto stond in alle kranten je kan hem nog steeds terugvinden op internet. Heb je er ooit spijt van gehad dat je je verhaal verteld hebt? Ik heb wel heel lang getwijfeld, ik gaan dat doen of niet. En Ik uh, ja, was, was zo baan dat niet. Ik hou niet van dat soort... Uh, op een nieuws iedereen laten mij weten wie jij bent zo. So, ik hou niet, hou niet zo veel van. En toen was het nog niet gebeurd, alleen uh, ik weet dat uh, wij kunnen nu toch nergens terecht en Wij kunnen ook nu nergens weg. Wij moeten gewoon naar China, ik moet vechten. Ik moet niet voor mijzelf, maar ik moet voor mijn kind vechten. Daarom heb ik toen tegen die mevrouw van Verruchten en, en zeggen: Ja, ik ga nou op het nieuws. Ik wil dat van haar vertellen. Het verhaal van Hoei kwam op tv. Maar ook de klasgenoten van Hoei voerden actie. Dit weekend kwam Hoei ineens vrij. Er was nieuwe informatie over hem en zijn moeder opgedoken. En daardoor hoefden ze niet langer in de gevangenis te blijven. Ik werd toen ze net vrijgelaten werden, heb ik ze opgehaald in de auto. Ik reed naar, uh, naar Hilversum en het was nog een uur rijden. Ik moest aan alle kanten moest ik de pers van me afhouden. Iedereen belde me omdat ze ze s'avonds op tv wilden hebben in hun uitzending. en Ik voelde me best schuldig, want ik, ze zaten in een beschermde omgeving. Ik kwam ze daar halen. Ze werden met name beschermd tegen de pers toen. Ik kwam ze als journalist halen uit die omgeving. en Het eerste wat ik deed was rechtstreeks naar de studio uh, rijden... om mijn eigen uitzending te maken. Na bijna vier weken te hebben vastgezeten in detentiecentrum Zeist... zijn ze dan nu hier in de studio. De Chinese Shen en haar zoontje Hui. In gezelschap van onze verslaggever Jonneke van Wierst... die deze zaken de afgelopen maanden op de voet heeft gevolgd. Hui, hoe is het met je? Goed. Ik heb zelf nog altijd toch wel het gevoel gehad... dat uh, de hele Hui-zaak net op het juiste moment... een extra duwtje heeft gegeven richting dat generaal pardon. Dus... Generaal Pardon stond natuurlijk al in de stond, stond op zich in de, op de lijst. Maar door dat alles, en omdat die verkiezingen eraan kwamen, en omdat alle politici erover uh, uh, gevraagd werden uh, en daar uitspraken over deden. Ik weet dat de dag na de verkiezingen heb ik op de redactie gezeten en met onze gek al die zetels gaan tellen. En er was één stemmeerderheid voor het generaal Pardon en ik dacht, we hebben het. voor eten wil bestellen? Alleen bruine nazi niet meer. Pjoe ging hard aan de slag. Ze leerde de taal, haalde haar inburgeringsexamen... en is sinds enige tijd samen met haar man... de uitbater van een kleine afwaschinees. Ja, toen we die verblijfgunning hebben gekregen... was wij heel erg blij. We zeiden, oh, we hebben nu opgelukt. eindelijk mag wij lekker komen in Nederland wonen. Wij huren huis, kinderen naar school, alles. Dus ja, wij denken, oké, okay, nu is ze uh, opgelost. Ze houdt nergens haar hand op. Betaald keurige belasting is kortom die hardwerkende Nederlander waar Mark Rutte zo dol op is. Tenminste, dat hoopte ze tot voor kort te worden. Wij dachten eerst, uh, als wij goed Nederlands uh, gaan leren, als wij diploma halen, dan kan men we wel Nederlands paspoort aanvragen. Maar tot nu toe blijbaar is het niet zo. Wij hebben wel naar de gemeente geweest. Als jullie wel de Nederlands worden, moet je geboorte achter hebben of waar je vandaan komt. Als jij die bewijzen niet kunnen hebben, dan moet je naar de Chinese ambassade. We hebben zoveel keer geprobeerd, maar de ambassade geven dat soort papieren niet. Maar dan, nu is vijf jaar later, dan weer dezelfde verhaal, dan moeten wij, wij weer dezelfde dingen gaan doen. En dus bevinden Xiu en Hui zich weer in exact hetzelfde bureaucratisch vacuüm als voor het pardon. Laat ik het proberen uit te leggen. Omdat Xiu uit China komt is ze volgens Nederland Chinees en haar in Nederland geworden zoon dus ook. Maar omdat ze nergens voorkomen in de Chinese bevolkingsadministratie kunnen ze volgens China onmogelijk Chinees zijn. Dat was destijds de reden dat ze niet terug konden worden gestuurd naar China. En dat is dus nu de reden dat ze geen Nederlandse nationaliteit kunnen krijgen. Sjoe wordt er moedeloos van. Wat mijn kind mij vraagt. Hij zegt: Ja, mama, wanneer krijg ik een identiteitskaart? Ik zeg: Jij hebt wel, toch? Ik zeg: Nee, dat is het niet. Ik zeg: Ja, waarom niet? Hij zegt: Dit is gewoon verblijf, verblijfdocument, niet de identiteit. Kan nou, mama even bij gemeente uh, uh, aanvragen? Ik zeg: Ja, ik heb al eerder geprobeerd, maar wij krijgen het niet. Er is altijd gezegd, als jullie vijf jaar in Nederland zijn... en je hebt je netjes gedragen, je onderhoudt jezelf, je betaalt belasting... je hebt je inburgeringscursussen gedaan, al dat soort dingen... dan kun jij een Nederlands paspoort en een Nederlandse nationaliteit aanvragen. En dat is voor hun natuurlijk heel belangrijk. Behalve dat het voor iedereen belangrijk is om een paspoort en een nationaliteit te hebben... Uh, is het ook nog zo dat zij... Zij zijn officieel, volgens Nederland, uh, natuurlijk Chinees. Maar China herkent ze niet als Chinees. Dus in de praktijk is het eigenlijk zo dat hun Chinese identiteit hun niet is toegekend. En ze kunnen pas dat paspoort aanvragen als ze eerst hun Chinese paspoort overleggen. Het idee is dat jij dan verandert van nationaliteit. Maar in de praktijk hebben ze geen nationaliteit. Dus dat maakt het nog belangrijker voor hun om die Nederlandse nationaliteit en een Nederlandse paspoort te krijgen. Want ze hebben geen Chinees paspoort en geen Chinese nationaliteit. Ze zijn dus praktisch gezien staatloos. Nou. Ik wist natuurlijk wel dat nationaliteit hier over de ouders gaat, maar dat dat impliceert dat hij op het moment dat zijn moeder niet kan aantonen wat haar nationaliteit is, zelf ook van zijn levensdagen nooit een paspoort aan kan vragen. Ja, dat is natuurlijk van de gekken. En dan ja, word ik wel weer heel moedeloos en ook boos. Dat ik denk, ja, dat kan toch niet? Die kinderen, want het gaat niet alleen om hoe je het gaat ook over al die andere kinderen, die, die hebben eigenlijk al zoveel te verduren gehad en al zo vaak in hun jeugd het signaal gekregen van je, je, je hoort er niet bij en uh, eigenlijk mag je hier niet zijn. Uh, en dan denk je dat het allemaal voorbij is. En, en dan krijgen we dit weer. En terwijl Sjoe voor de zoveelste keer contact probeert te leggen met de ambassade... ga ik in Rotterdam op bezoek bij een oude bekende. Colette advocaat, goedemiddag. Michel Colette was zes jaar geleden de advocaat van Sjoe... en heeft zich sindsdien nog verder gespecialiseerd in dit soort zaken. Het, het is een uh, bijna onrealistische eis... maar ik heb ook niet de indruk dat het de bedoeling is om die identiteit aan te tonen... maar eigenlijk meer de bedoeling is om zoveel mogelijk vreemdelingen buiten te houden. Het lijkt er wel een beetje op alsof men eh, met de ene hand heeft gegeven... en met de andere hand het weer wil afnemen. Eh, die mensen toch erg onmogelijk maakt om in Nederland een normaal leven te leiden. Nou willen die mensen eindelijk naturaliseren en integreren in de Nederlandse maatschappij. En dan wordt er een formele eis opgelegd, een geboorteakte die er niet is... om ze uiteindelijk toch maar dat Nederlanderschap te onthouden. En dan krijg je toch weer ja, een onderklasse in de Nederlandse maatschappij. Is dit nou een op zichzelf staand geval? Nee, helaas niet. En uh, we zijn als advocaten druk bezig om allerlei ja, constructies te bedenken. Hoe kunnen we dit nu voorleggen aan rechters? Hoe kunnen we dit nou laten toetsen aan het recht? Want uh, naar mijn mening en niet alleen naar die van mij... Uh, is dit in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Recht van de Mens... om een, ja, een stukje privacy, een private life, een family life te hebben. En denkt u dat u iets voor uh, Shushen zou kunnen betekenen? Ik denk uh, dat haar zaak, net als een hele hoop andere zaken... zonder meer uiteindelijk tot de Nederlandse nationaliteit moet kunnen leiden. Uh, het zou gewoon in strijd zijn met de beginselen... die we in Nederland uh, toch ergens wel uh, een keer hebben omarmd. En gewoon met het feit dat uh, in kader van artikel 8 EVRM... En de belang die de Nederlandse maatschappij erbij heeft om die mensen gewoon wel te laten inburgeren, ja, kan ik mij niet inbeelden dat het niet kan. Oké, okay, is goed, Kom goed. Oké, okay. bedankt u ook. Ja. Uh. En met deze hoopvolle woorden keer ik terug naar het restaurant van Sjoe. Oké, okay. dus uh, ik denk ook, ik moet beter ook uh, bij uh, Michel Colette terecht. Ik zou hem in ieder geval bellen. Mm -hmm. Wil je ook een zo nasie met kippenpootje erop meenemen? Ja. Ja, ik hoop, ik hoop, ik hoop dat dat er komt, want ik ken inmiddels nog weer, ik weet niet hoeveel kinderen in dezelfde positie. Want eigenlijk heeft het je nooit meer losgelaten, dit onderwerp. Nee, ik heb. Sjoe is eigenlijk de enige die ik in alle jaren dat ik als journalist gewerkt heb... met wie ik contact heb gehouden en... Uh... Ja, dat, dat is zo gelopen, omdat het uh, zo veelomvattend was, die hele zaak. Maar ja, ik heb me uh, laten meeslepen in dat hele verhaal. Ook omdat ik het zelfs niet geloven kon. Ik zei toen ook al, ja, maar dit is mijn Nederland. En ik kon niet geloven dat Nederland zo was. En hoe dieper ik erin ging, uh, hoe meer ik erachter kwam... dat het echt heel erg was. En dat er allerlei dingen beweerd werden die niet klopten. Maar het ergste wat me overkwam, was dat ik een uur voor die uitzending ook in de auto gebeld werd uh, door Michel Collet. Die zei, ja, ik uh, ben gebeld door, uh, door een woordvoerder van, uh, van Verdonk. En uh, zij hebben gezegd, oké, okay, we willen er een verblijfsvergunning geven... op voorwaarde dat ze nu de mond houdt. En toen dacht ik, wat? Wat is dit? Dat je op deze manier gechanteerd wordt... en dat zij op die manier ook hun eigen, eigen straatjes schoonvegen... door mensen in zo'n kwetsbare positie dit soort dingen voor te leggen. En dat soort dingen, dat, dat, ja, dat, dat maak je als gewoon journalistje nooit mee. En ik had toch altijd wel... ja Ik ben in die zin toch wel een echte Nederlander... dat ik wel toch wel meer, meer trots was op Nederland... En, en de manier waarop wij onze wereld ingericht hebben en hadden. Dat heel veel dingen hier toch heel goed geregeld zijn en waren. En ik was echt onthutst om... Uh, via dit verhaal erachter te komen... dat wij op, op dit gebied de boel zo laten zakken. En dat je mensen zo in de steek laat. En mensen zo vernederd en, uh, en het, het leven onmogelijk maakt. En dat dat ook allemaal waar werd gedaan alsof dat heel normaal was. Alsof iedereen wist dat dat zo was. En dat we dat met z'n allen toch hadden afgesproken. Want zo is toch de regel en zo is de wet. En denk ik, hebben we dat met z'n allen afgesproken? Ik ben er niet bij geweest en ik zou misschien de verkeerde partijen hebben gestemd. Maar volgens mij uh, weten die partijen zelf de mensen niet eens dat dat zo gebeurt. We zijn ook een beetje ingeslapen met z'n allen hier. Uh, alles is goed geregeld en die uh, asielzoekers en die vluchtelingen... Die, uh, als we ze al ooit zien, zien we ze op afstand, we spreken ze nooit. en We hebben geen idee dat dit allemaal gebeurt. En ik voelde dat toch wel heel duidelijk als mijn taak ook naar mijn medelanders toe, om te laten horen en te laten zien... kijk, dit is wat er gebeurt, ook in jouw naam, want het is jouw maatschappij... en het zijn ook jouw regels, want we willen dit met z'n allen. Maar de vraag is, als we het echt voorgelegd krijgen... En dat, dat heb ik geprobeerd te doen, te zeggen, kijk, dit gebeurt er. En ze zeggen dat we dit met z'n allen willen. Klopt het? Is dat zo dat we dat met z'n allen willen? En dan merk je ineens dat er een heleboel mensen, net zoals ik, zeggen... ja, maar dat wil ik helemaal niet. En dat is ook wat er gebeurd is, dat toch de meerderheid op een gegeven moment zei... ja, nee, maar als dit gebeurt, dit wil ik niet. En dus kunnen we er dan ook wat aan doen. Hoe is het met Hoei? Het was een caro documentaire gemaakt door Marielle Beers, eindredactie Fred Singers. Jazeker, wij kunnen daar wel degelijk wat aan doen. Als wij gewoon afspreken dat mensen zoals Hoei niet langer statenloos zijn... dat ze hier terecht kunnen, dan is het probleem opgelost. Het is tijd voor een groente... Een groente die siu, ik moet niet Xiew zeggen, maar siu heb ik intussen van de sinologen geleerd. Siu gebruikt deze groente vast heel vaak in haar restaurant. De Duitsers noemden hem vroeger de Wasserbombe. Maar dat was vroeger, er is een hoop veranderd, er is geïnnoveerd. Cherry, tros, Tasty thoms, aroma Aromabombs, zagen wij laatst zelfs ergens. Die innovatie die gaat maar door, die gaat maar door. Roy Herkens, hij is een liefhebber. En hij maakte de perfecte tomaat. We hebben natuurlijk uh, ja, verschillende typen, verschillende maten, verschillende vormen. Nou, ik denk dat het uh, heel interessant is uh, om ook te kijken... Van hoe dat we het product uh, in de winkelschappen nog beter kunnen gaan, uh, gaan, gaan presenteren. Dat is heel duur materiaal. Dat wordt door de zaadbedrijven en de telers voor 100.000 euro per kilo verkocht. Dat is twee, drie keer zo duur als goud. Ja, als je dan die ene kilo bij de teler ziet... die produceert daar 7,5 miljoen aan producten. Wat dan in de supermarkt 14 miljoen is waard geworden. Ik zou ook zelf uh, niet graag zonder doen. Ik heb een keer een, uh, een vraag gekregen van een lezer per mail... wiens vrouw allergisch was voor tomaten. En die vroeg zich af, hoe kan ik dat nou vervangen? En daar moest ik wel heel lang over nadenken... voordat ik hem daar ook maar een heel klein beetje mee kon helpen. En eigenlijk vind ik het nog steeds... een tomaat is bijna niet te vervangen. Je kunt hem snijden, pellen, roosteren in de oven. Je kunt hem puree, sap, soep... Saus of ketchup van maken. Of je kunt hem gewoon rauw eten. Als kind weigerde ik het meeste fruit. Maar een tomaat? Een tomaat ging er altijd wel in. In de keuken lag hij vaak op de schaal tussen de eieren en het fruit. Onder het kastje met de blauwe zoutvaatjes. Ik moest hem vermoorden. Zette mijn tanden in het vruchtvlees. De rode, frisse. Diepe, onuitputtelijke ingewanden lieten mijn smaakpupillen dansen. Daar al is het begonnen. De zomerse tomaat, haar mooie rondingen, de vurige kleur. En zonder gepel of bot geeft ze haar volledige frisheid. Een beetje zoet, een tintje zuur, een explosie van sappen. Mm. Mm. Mm. Ook lekker om mee te bakken met het ei, als een huwelijk. De tomaat en het ei. De tomaat. Wat moet je zonder de tomaat? De hele wereld houdt van de tomaat. Het is de meest gegeten groente ter wereld. Ja, tomaat is de meest gegeten groente wereldwijd. De totale handel in tomaat is voor Nederland ongeveer 700.000 ton per jaar. Wat wij eens exporteren als Nederland. We zijn een hele grote exporteur. De grootste ter wereld. Met voor Nederland een omzet van tegen een half miljard euro per jaar tomaten die staan stijf van de zogenaamde nutraceuticals, noem je dat. Dus gezondheidsbevorderende stoffen. Uh, vitamine C is er eentje. Maar er zijn een aantal andere antioxidanten waarvan men weet... dat die dus gezondheidsbevorderend werken, ja. Ook tomatenonderzoeker René Klein-Lankhorst wordt gelukkig van de tomaat. Hij doet al negen jaar onderzoek naar het DNA van de tomaat. En na jaren van ploeteren, puzzelen, is het hem en zijn team onlangs gelukt het totale gene pakket van de tomaat in kaart te brengen. Wat wordt natuurlijk wel een beetje je baby. Als je daar dus negen jaar aan werkt met een club van, van 300 man ongeveer... dat is uh, toch wel een prestatie. En uh, achteraf uh, bekeken, uh, hebben we een gigantisch grote klus geklaard. Het is als vergeleken met een soort man-op-de-maan project. Nou, wat de veredelaars eerst hadden... Dat waren zo weinig van deze moleculaire merkers, genetische merkers. Ik heb het als vergeleken met een soort wegenkaart van Europa uit de tijd van de oude Romeinen. Waar misschien Nijmegen op stond en Parijs en Rome. En dan moest je zien dat je je weg vond. Dus dat was gewoon uh, een behoorlijke klus. En zo'n DNA-sequentie is in feite een soort moderne tomtom. -tom, waarbij in heel Europa ieder straatje, ieder steegje, ieder dorpje gewoon bekend is. Waardoor we helaas veel nauwkeuriger kunnen bepalen waar ze ergens zitten op het DNA... En de strategieën kunnen bedenken om zo snel mogelijk te komen van waar zij heen willen naar het eindproduct. Nou, in feite, dit speelt al eeuwenlang. Zolang de mensheid op aarde rondloopt, zijn we bezig onze voedselvoorziening te verbeteren. De eerste mensen waren bezig met het selecteren van eetbare grassen. En vervolgens kijken, als je daar dus een ander grasje tussen vindt dat het beter doet... En in dat grasje dan, en probeert volgend jaar of daar nog betere grassen uitkomen. En zo zijn dus de moderne granen ontwikkeld. En dat is natuurlijk al duizenden jaren bezig, dit proces. Wat er eerst gebeurde, mensen keken alleen maar naar de buitenkant. Je keken naar de eigenschap zelf. Je ziet bijvoorbeeld de rode tomaat. En daar ga je mee aan de slag. En je hoopt die kleur terug te vinden, bijvoorbeeld na een kruising in de volgende generatie. Nu kun je gewoon kijken wat is nu de oorzaak van deze eigenschappen. Dus de, de genetische informatie. Ja, Dat geeft ook. je een veel stabielere manier om naar te kijken. En het geeft je een snellere methode om zaken deze. te veranderen. Um, de tomaten, zal ik die in een tas uh, doen of wilt u dozen en al mee? Dozen al? Ja, oké. Okay. Zet ik hem even hier neer. Dames en heren, lekkere, perfecte tomaten weer. De tomaten vandaag in de aanbieding. Komt u maar even keuren. Super lekkere tomaten. Kleine tomaten worden groot Uit de knop de moederschoot Geboren om te groeien Geen tijd om te verknoeien In het allerwarmste rood Grote tomaten worden rijp Nu ik hier zachtjes in ze knijp ik heb het altijd al geweten, je moet ze eigenlijk niet eten. Omdat ik dit nu pas begrijp. Bij het uh, tomatenschap en dan zie je al een hele rij. Met allemaal verschillende soorten uh, tomaten. Sommige zijn uh, verpakt. Trostomaatjes zie ik. Roma-tomaatjes. Cherry-tomaatjes. Tasty-toms en zelfs excellente cherrytomaten. Hoe gracieus en smaakvol de tomaat ook al is... hij kan altijd beter. De gemiddelde tomaat zoals hij nu in de schappen ligt... is al het product van jarenlange geavanceerde veredeling. Toch valt daar nog veel aan te verbeteren. Het kan zo zijn dat je probeert een hele goede smaak te creëren... maar dat je daardoor bijvoorbeeld een bepaalde ziekteresistentie mist... en dat dus planten heel snel ziek worden en dus niet teelbaar zijn... Dus uh, ja, dat zijn wel problemen die je dan moet zien te tackelen. En dan begint eigenlijk het proces weer vooraf aan. moet je een nieuwe kruising maken en proberen die eigenschap uh, ja, kwijt te raken. En nu het genenpakket bekend is, kunnen veredelaars gericht op zoek naar genen om hun tomaten lekkerder, mooier en minder vatbaar voor ziekte te maken. Ja, dat uh, zal het hele veredelingsproces uh, ja, toch kunnen gaan verspoedigen. Hadden we vroeger daar uh, toch uh, behoorlijk wat jaren voor nodig. Uh, zes jaar, zeven jaar. Ja, gaat het in de toekomst uh, steeds sneller uh, lukken om nieuwe tomatenrassen te maken. Puur omdat we beter inzicht hebben in wat we doen. Marcel Barton van Rijkswaan Nederland. Jullie ontwikkelen nieuwe tomatenrassen. Hoeveel tomatenrassen hebben jullie staan? 77. En dat is dus puur, uh, komt dat door, uh, we voor elk uh, teeltgebied uh, een specifieke tomaten uh, hebben. Dus tomaten die in de kast geteeld worden, tomaten die in uh, tunnels geteeld worden, in, in het buitenland geteeld worden, te, uh, tomaten die op het noordelijk halfrond geteeld worden en uh, in het zuidelijk halfrond. Dus elk uh, klimaat en ook elk uh, ja, een manier van telen. Die vraagt om zijn eigen tomaat die daar uh, in thuis hoort. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk nog alle kleurtjes, vormpjes uh, en maten. Dus, uh, ja, dus die 77 tomatenrassen, die worden vervolgens verspreid over de hele wereld? Ja, ja die 77 rassen die vind je overal over de hele wereld terug. En het is ook goed om je te realiseren dat uh, over de hele wereld... er allerlei verschillende soorten uh, tomaten gegeten worden. Uh, bijvoorbeeld in Japan eet men roze tomaten... In uh, Zuid-Europa in mijn uh, groene tomaten die van binnen rood zijn. En uh, ja, wij kennen vooral de rode tomaten. Maar dat is gewoon even een kleine greep uit wat er aan diversiteit beschikbaar is. En... Ook tijgertomaatjes, hè? Ja, ja bruine tomaten met, uh, met, met strepen erop. Het is, uh, ja, de diversiteit is enorm. En uh, dat maakt ook wel dat wij uh, ja, een hele grote bron hebben... waaruit wij uh, nieuwe tomaten kunnen ontwikkelen. Ja, ik denk zeker dat er... Uh, de komende jaren nog veel meer nieuwe vormen en, en maten tomaten bijkomen. Ik denk wel dat er een grens zit aan wat een, een supermarkt of een groenteboer in zijn winkel gaat neerleggen. Eh, omdat je op een gegeven moment ook moet voorkomen dat eh, mensen door de bomen het bos niet meer zien. Eh, dus eh, het, het zal eerder uitdraaien op eh, dat bepaalde tomaatsegmenten vervangen worden door andere. Zoals je ziet dat bijvoorbeeld de trostomaat langzaamaan toch steeds meer de losse tomaat over gaat nemen, die gaat verdwijnen. Um, we zien de afgelopen jaren dat het afneemt. En uh, ja, het kan best zijn dat het inderdaad gewoon, uh, op een gegeven moment gaat verdwijnen. Ja. Een tomaat eten moet een beleving zijn. Net als het drinken van een goed glas wijn. En zoals wijnproducenten proberen goede wijn te maken... zo proberen veredelaars perfecte tomaten te kweken... Voor de grootste veredelaar van Nederland, Rijk Zwaan, gaat die vergelijking goed op. Nou, ik denk dat het uh, heel interessant is uh, om ook te kijken van hoe dat we het product uh, in de winkelschappen nog beter kunnen gaan, uh, gaan, gaan presenteren. Uh, dat we uit gaan leggen waarvoor een tomaat uh, voor gebruikt kan worden. Uh, we hebben natuurlijk uh, ja, verschillende typen, verschillende maten, verschillende vormen tomaten. Maar elke tomaat heeft zijn eigen toepassings. Uh, ja, methode. Hè. Snacktomaatjes om zo in je mond te stoppen. Precies, uh, tomaten voor op brood, tomaten om een uh, saus van te maken. En uh, ja, ik denk dat we, hè, zoals dat ook een beetje in de wijnen gebeurt en bij andere producten uitleggen waarvoor deze tomaten geschikt is. De heerlijke, kruidachtige tomaten is geschikt om te snacken... of deze tomaten is perfect geschikt om een lekkere soep van te maken. Ik denk ook zeker dat er heel veel mogelijkheden zijn... om nog meer consumenten aan de tomaat te krijgen. Het is al de meest gegeten groente ter wereld. Ja, maar wie wil de perfecte tomaten nou gewoon niet proeven? Dus uh, ja, ik denk dat dat een hele leuke uitdaging is voor de komende jaren. Volle rode wangen die alleen maar kunnen blozen als de zon straalt... Verlegen draaien ze hun konten in het licht. Sappige verhalen, met wat zout het lekkerst. Tomaten zijn smaakvol, zoals wijn. Maar ook waardevol, zoals goud. Zeker voor de Nederlandse economie. Een miljoenenindustrie. Als de veredelaars een veelbelovende tomatenplant hebben ontwikkeld... dan gaat het zaadje naar Seed Valley in Enkhuizen. Daar maakt IncoTech er een nog beter zaadje van. Een heel duur zaadje. Een grote molen met zaadjes erin... die vervolgens op een trilplaat terechtkomen. Een man slaat met een hamer op de trilplaat. En er rollen allemaal zaadjes vanaf. Deze zaadjes die worden vergroot met behulp van uh, poederachtige coatingmaterialen en uh, gehecht met binders... zodat de vorm van het zaad mooi rond gaat worden. Nou, de maatvoering van uh, die ronde borrelnootjes eigenlijk, die we maken van het zaad... Die is van belang om uh, de verzaaiing perfect te laten verlopen. Ideaal om de zaden te goed te positioneren in een plugje... Dat die ook altijd op dezelfde diepte valt, onderin het gaatje van de plug. Dus al die zaadjes die hier uiteindelijk in deze bak terechtkomen, dat zien we nu. Dit zijn tomatenzaadjes. Die zijn ook allemaal even groot en even zwaar. Al die zaden die zijn uiteindelijk even groot en even zwaar, zodat de zaaimachine eh, altijd één zaadje op het juiste plekje legt, op de juiste diepte. En dus de verzaai perfect gaat. Een hele grote rode deur. Deze ruimte mogen we niet in? Nee, absoluut niet. Dit is uh, voor een beperkt aantal mensen toegankelijk. Want hier achter die deur vinden de zogenaamde primingen plaats. En primingen zijn eigenlijk rijpingen van het zaad, maar dan onder gecontroleerde condities. Zaad begint eigenlijk te kiemen zodra je water geeft. Alleen uh, als je zijn water heeft opgenomen, komt het worteltje nog niet naar buiten. Er vindt altijd weer een rijpingsfase plaats... Na wateropname. En dan gaat het de deur open. Dan kunnen we er winnen. Ja. Doen het toch maar niet. Die rijpingsfase. Die laten wij hier onder ja, ideale omstandigheden plaatsvinden. Zodat alle zaden die fase al doorlopen hebben. Op een bepaald punt. Voordat echt de wortel naar buiten treedt. De echte kieming plaatsvindt. Stoppen wij die processen. Zorgen dat uh, het zaad eigenlijk weer droog wordt. Dus het water weggehaald wordt. En dan stopt het kiemproces. En dan kunnen we al nog verdere selectie doen. We kunnen er nog uh, er een pil van maken. Maar het zaad is dan, zodra het bij een teler of een kweker nat wordt. De kieming gestart wordt. Hoeft nog maar een hele korte rijpingsfase door. En begint gelijk te kiemen. En omdat het voor alle zaden in die partij hetzelfde niveau van rijpingsfase al zit. Vindt die kieming... Uniform plaats en gelijk plaats. En heeft het plantenkweken, die toch een, ja, een fabrieksmatig proces wil hebben... heeft perfecte, uniforme planten staan. Een bedrijfsgeheim? Ja, hier is het. de recepturen voor die primingen die zijn uh, strikt geheim. Voor slechts een beperkt aantal mensen toegankelijk. Uh, de meeste mensen van Incotec mogen hier niet naar binnen. Het mag alleen als je daar echt iets te zoeken hebt. Dus op het gebied van, uh, van het uitvoeren van de processen. Want als dit soort informatie in handen komt van andere bedrijven, dan kunnen ze het heel makkelijk na gaan maken. Nou, dan krijgen ze dusdanig veel informatie dat ze uh, inderdaad zelfstandig uh, verder kunnen komen. En dat willen wij voorkomen, want dat is uh, het fundament van het bedrijf, die recepturen en die geheimen. En daar eten, zeg ik altijd maar, van 450 gezinnen uh, wereldwijd eten daarvan. Dus dat houden wij uh, strikt geheim om het bedrijf ook gezond te houden. Wij voegen waarde toe aan zaad. Een deel van die waarde, daar, daar, daar verdienen wij ons brood mee. Dus ja, dat is onze business. Bij ons is, is heel erg veel recepten. Uh, recepten die kun je niet patenteren. Ja, dat is net zoals het Coca-Cola recept. Ja, om onze know-how daarin te beschermen. Dat, wij investeren heel veel in onderzoek. Uh, daar gaat het jaren overheen. Ja, om dat te beschermen moet je dat in gesloten afdelingen doen. Het is wel zo dat wat wij hier bouwen, in Denkhuizen, dat we dat ook in de rest van de wereld neerzetten. Zijn we zijn in China bezig, in India, in Brazilië, in Japan, in Australië. Dus we zitten over de hele wereld en dan zetten we die bedrijven daar neer. Maar kunnen dan zaadbedrijven hun zaad daar naartoe sturen en dan gaan wij dat in kwaliteit verbeteren. Kleine tomaten worden groot, uit de knop de moeder schoon. Geboren om te groeien, geen tijd om te verknoeien, in het allerwarmste rood. Grote tomaten worden rij. nu ik zag je sinds een knij. Ik had het moeten weten, tomaten zijn niet om te eten, dat ik dit nu pas begrijp. De Amerikanen hebben, zeg ik altijd, Silicon Valley en wij hebben Seed Valley. En daar zit de hele wereld met, met, met trots naar te kijken van, van ja, wat hier allemaal ontstaat. Waar in de wereld tomaten geteeld worden, ga je toch praten over 50, 60 procent... van de oorspronkelijke ontwikkelingen komen hier vanuit Nederland vinden vinden plaats. Dus we hebben een enorme belangrijke bijdrage in, in die hele tomatenteelt wereldwijd. Kunnen jullie de tomaat gezonder maken door bepaalde stoffen aan het zaadje toe te voegen... Uh, nou, nou, dat wordt, wordt heel moeilijk. Wat je wel kan doen, is dat je, dat je die wortelgroei beïnvloedt. En dat zien we wel, dat uh, je misschien de mogelijkheid hebt om dan die inhoudstoffen van die planten. Hè, denk aan, uh, bij tomaten aan, aan de zoete smaak, dat je dat zou kunnen versterken. Maar daar weten we nog heel weinig van. Daar zijn we allemaal aan, naar aan het zoeken en aan het onderzoeken. Uh, en en daar, daar zit er best wat mogelijk in, dat wij naast de genetica ook met dat zaadje dingen mee kunt geven, waardoor het eindproduct nog beter is. Ja, op, op, op weg naar de perfecte tomaat? Ja, we zullen blijven zoeken naar de perfectie. Bestaat die wel, de perfecte tomaat? Ja, ik, ik denk er zijn een paar voorbeelden dat het heel dicht in de buurt komt. Dat ik zeg van ja, dat is toch wel echt heel mooi gemaakt. Over de hele wereld eet men tomaten van planten uit Nederlandse zaadjes. En zo'n perfect zaadje is mooi. Maar de tomatenkweker moet er nog wel perfecte tomaten van zien te maken. In, die, die, in dat potje zien we een plant staan. Die uh, is in, in tweeën gesplitst. Dus uh, we maken van, uh, vanuit één zaadje maken we twee planten. En daar komen vervolgens trotsjes aan. En we zien onderin zien we trotsjes met... Uh, op dit moment zeven gekleurde tomaten. Uh, op dit moment worden de trotsjes op zeven gesnoeid. Want als je bovenin kijkt, dan zie je misschien wel acht bloemetjes zitten. Maar dat zou te veel zijn om ze allemaal goed uh, van de goede kleur te kunnen oogsten. Dus ze worden gesnoeid. Nou, zo naar boven toe zien we de groene trossen. Onderweg komen we wat bladeren tegen. En bovenin zitten de bloemetjes. En uh, als we geluk hebben, dan zien we er nog een hommel op zitten. Want die zorgen dat de bloemen bestoven worden. En uh, ja, bovenin de planten zijn we bij de kop. Dus... Jack Groenewegen is eigenaar van een grote tomatenpekerij in, raad het, al, het Westland. Heeft u de perfecte tomaat? Ik denk dat we heel dichtbij zitten, ja. ja. Nou, laten we maar eens eentje proeven dan. Ja, prima. Dat, uh, we zoeken er een op. We zullen er een proeven. Hè? Ja, nou, uh, de perfecte, graag. Alsjeblieft. Dus dit is de perfecte tomaat? Dit is de perfecte tomaat, ja. Veel lekker kan ik me niet voorstellen. Nee. Super. En als die tomaten rijp zijn om te plukken, dan worden ze vervoerd naar winkel en markt. Goedemorgen, komt u maar even keuren. Die lekkere, die zoete, ja, ja, de perfecte tomaat vandaag in de aanbieding. Kom maar binnen. En belanden ze uiteindelijk bij u thuis op het bord. En in dit specifieke geval bij kok en culinaire journalist Janneke Vreugdenhil op het bord. Hallo, goedenavond. Ik ben vandaag naar de markt geweest. Okay. Ik heb wat tomaatjes uh, meegebracht. Een tomaat is bijna niet te vervangen. Je kunt er echt eindeloos mee variëren. Bent u een beetje verliefd op de tomaat? Nou, zo klinkt het bijna wel. Ja, nee, ik, ja, ik zou heel slecht zonder kunnen. Ja. Ja. Ja. Het zijn soort rode parels echt. Want ze glanzen helemaal mooi. Dit is echt gewoon een, uh, een elite tomaatje. Ja. Maar die, ja, die, die lijkt me heel lekker gewoon zo, ja. om gewoon zo van te snoepen. Mag ik proeven? Ja, ja wat ik hier proef is dat ze... Um, ze zijn stevig. Mm -hmm. En ze zijn voor mij vooral zoet. Ik mis ze een heel klein beetje zuur. Maar ik vind ze wel lekker. Ik had het moeten weten. Tomaten zijn niet om te eten. Dat ik dit nu pas begrijp. De perfecte tomaat. Het was een KRO-documentaire gemaakt door Roy Heerkens. Eindredactie Fred Sengers. Goed, deze zoektocht is tot een goed einde gebracht. De tweede tocht van vanavond gaat op zoek naar het paleis van het onzichtbare beeld. Wie daar eenmaal binnen is, kan de prachtigste reizen maken... naar alle verre uithoeken van de wereld zonder dat paleis ooit te hoeven verlaten. Maar Loes Lazal, zij ging er heen. Ergens in Londen staat het Invisible Picture Palace. Het is een initiatief van In the Dark, een groep bevlogen radiomakers. Oprichtster Nina Garthwaite presenteert onder andere programma's op BBC Four en legt uit hoe In the Dark tot stand kwam. In the Dark's been going for two and a half years now, and we started out just holding listening events in different venues around London. And the idea was was sort of twofold. One was to as producers and people interested in radio ourselves to learn more about the world of radio and to sort of think about it almost like an art which it often isn't in in England anyway and hopefully enthuse more people <laughs> with a love of radio these are stories this is like a picture palace this is like a cinema but the stories are invisible invisible stories and invisible walls Theiring to in your minds, of in the space, inhabiting like ghosts in the air. Er worden dus vooral luistersessies georganiseerd met bijzondere producties, om daarmee een groter publiek enthousiast te maken voor radio. Daarnaast is er in het Palace een Winkel en een archief waar mensen radioprogramma's kunnen beluisteren en kopen. Nu ik in Londen ben, wil ik zeker het Invisible Picture Palace bezoeken. Maar er is een bijzondere voorwaarde aan verbonden. Ik moet zelf drie invisible pictures meebrengen. Drie geluidsfoto's, zeg maar, om toegang te krijgen. Gaat me dat lukken? En zullen ze goed genoeg zijn? Invisible picture nummer één. uniform vlak achter me. Op de kaart zie ik dat op de route naar het Palace de Brick Lane Market ligt. En dat lijkt me een goede plek om een tweede invisible picture te maken. Een zondagmorgen op de Oost-Londense Brick Lane Market. Fruit, bloemen, allerlei soorten curries. Mensen uit alle windstreken. Een kraam vol oude gasmaskers uit de Tweede Wereldoorlog. En dan daar, keurig uitgestald op een lichtgroen gordijn. tussen een porseleinen kameel en drie hertige weien... die oude trouwfoto in een nog helemaal gave gouden lijst. Het zal rond 1940 geweest zijn. Zij draagt een satijnen jurk met een hoog kraagje. en de gepliceerde sluier omringt haar donkere golvende haar. als bij een Spaans Madonna beeld. Ze zijn hooguit begin 20 en kijken allebei recht in de camera. In een serieuze, bijna angstige blik. Stond hij op het punt naar het front te vertrekken? Het bruidsboeket van witte rozen lijkt bijna geschilderd. En nu liggen ze hier. Ontheemd. In dozen gepakt door vreemde handen. Naast het trouwportret staan twee paar nog heel keurige zwarte schoenen. Uit diezelfde doos als het trouwportret? In een vlaag van woede aan de straat gezet. Hoe lang zou dat huwelijk geduurd hebben? Het doet me ineens heel erg aan die oude sketch van Connie Stewart denken. Waarin hij na 23 jaar huwelijk vreemd gaat met zijn secretaresse. Moet je nagaan, hè? Zeg, na 23 jaar. hè? Als een oude schoen, joh. Gewoon zeg. <laughs> Als een oude schoen. Grijs gedraaid, die LP bij ons thuis vroeger. Ik kom nu op de hoek van Old Ford Road. En hier moet ook een bushalte zijn die mij uiteindelijk zal brengen naar het Palace of the Invisible Picture. D3, 2, halen. De bus loopt vol. Mensen komen van de markt beladen met plastic tassen vol met eten. Zwaren. Invisible picture nummer 3: Friday night. Mijn Londense landlady Susie, een violiste, heeft me uitgenodigd voor een happening op de Royal Academy of Arts. In een kleine ronde zaal in het half duister... zie ik allerlei gebeeldhoude torsos van welgevormde mannenlichaam. Tussen de benen van een liggende adonis staat een flesje bier. Een bonte mix van art-students in post-punk outfits en kunstenaars op leeftijd. En een blonde dronken vrouw met een kom. Welkom in mijn wereld. I'm going to say a few words, my dear friend. Susie Punneman is a strange sensation. Lewis Barker. <laughs> <laughs> The goldfish has no memory. And that's how come I came to call him Mr. Memory, Mr. Memory, and Vinnie came back in plastic bags with just enough oxygen for the trip. De avond is vernoemd naar een haiku van Basho. Kikker, vijver, plons. Frog, pond, plop. I can't quite remember it. Mr. Memory. Round and round. Frog Pond Plot. Ik ben uit de bus gestapt in Wepping. Helemaal aan de rand van de stad. En ik moet naar de hydraulic power station. Want daar moet ergens de palace of the invisible picture zijn. En hier staat een zwarte taxi. right hand side opposite the pub. Ik ga nu een ijzeren brug over. Grote bakhuizen hier. In het meest onverwachte hoekje zie ik ineens de Palace of the Invisible Picture. Het is een glazen huis, helemaal in het groen, tussen de bamboeplanten. En er is iemand binnen. Is this the Palace of the Invisible Picture? Yes. Can I come in? Of course I yeah. can, yes. Uh, we'll a <laughs> Ik ben nu wel heel benieuwd wat ze van mijn Invisible Pictures vinden. It's a wonderful piece to play in here actually because uh, it's very sort of gentle, very beautifully uh, crafted piece. My name is Connor Walsh. I'm one of the team at the Invisible Picture Palace. It's just beautiful. It's a knockout. Listening to radio is great and it's a lot easier than <laughs> than making great radio. So I'm very comfortable listening and curating and things like that. I love radio that teaches me something about myself, but there's lots of great radio that doesn't have that. It might be just a gorgeous voice, a beautiful story, a real humanity. I think humanity is the key because so much radio is formalized and falsified in the news reader. But humanity, people being themselves, are encompassing something universal. The Palace of the Invisible Picture. Het was een NTR-programma gemaakt door Malouz Lazal Techniek Alfred. Koster, eindredactie Willem Davids. Ja, ja, ze was binnen en het werd nog een rather fascinating evening. Trouwens, u, luisteraars, u, luisteraars kunt ook naar the, the Palace of the Invisible Picture. Niet-radiomakers zijn daar ook welkom. Jazeker, u kunt daarheen. Het staat in de Londen, Londense wijk Wepping. En u bent daar welkom. They also do a nice cup of tea. Dat staat op de site... Ongelooflijk veel moois is daar namelijk te horen. De hele 20e eeuw ligt daar zo'n beetje opgeslagen in, in audio. Ik noem hem Under the Milkwood van Dylan Thomas. is de site www.invisiblepicturepalace.com. Www Volgende week de documentaire Kaartenhuis van Jacqueline Maris. Dat is een gedramatiseerd verhaal over Monrovia, dat is de hoofdstad van Liberia. Waar hoofdpersoon Lucas getuige is van een massamoord. Mocht u willen reageren, dames en heren, dan kan dat www.hollanddoc.nl. En dan kunt u ons een mailtje schrijven via de site. U kunt ook de Bijlooppost-abonnee worden. En ik, in de Bijlooppost maak ik altijd gewacht van wat er gebeurt volgende week. Hier zometeen de sport. Eerst het nieuws.